Kijk jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het Q-music nieuws van 8 uur... krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedenavond. Bij de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Iran... zijn al zeker 200 doden gevallen, zegt een hulporganisatie daar. Ook zijn er bijna 700 gewonden. De meeste doden zijn leerlingen van een meisjeschool, 85. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn door Iraanse tegenaanvallen. Tui schrapt voorlopig alle reizen naar Dubai en Qatar. De reisorganisatie heeft op dit moment 300 vakantiegangers in de regio... en kijkt hoe die zo snel mogelijk terug kunnen naar Nederland. KLM schrapte eerder vandaag al vluchten naar het Midden-Oosten... en de verwachting is dat dat wel even zo blijft. Groot alarm bij een kringloopwinkel in Amersfoort. Daar had iemand een tas achtergelaten met daarin twee granaten. Bomexperts van Defensie zijn erbij gehaald... en die hebben de granaten meegenomen, meldt de regionale omroep. Het kan zijn dat het gaat om granaten voor militaire trainingen. Daar zitten geen echte explosieven in. En een ijsvereniging in Pijnakker heeft er in één klap een hoop geld bij. Daar hebben ze het danken aan Jutta Leerdam... die voor haar oude jeugdclub haar Olympische schaatspak liet veilen. Aan het einde namen twee bieders het tegen elkaar op. Uiteindelijk werd het schaatspak verkocht voor net geen 200.000 euro. Het weer van Weer Online... Vanavond nog een paar buien, maar vannacht is het bijna overal droog. Morgen een tijdje zonnig, later meer wolken en regen. En het wordt 10 tot 14 graden. En tot zover zo het amb nieuws Muziek. Hey, Tom en Joe. Luisteraar Inge heeft een probleem met het heftige uitgaansgedrag van haar dochter. Ze heeft je hulp nodig. Oh, dat zit Hoyena Offenbach. Op je Music zaterdagavond show met Tom en Joe. Je zing uit je plek op het gaat echt niet op. Tom en Joe, die lossen het op. Je vind je het op met een oplaasbox. Tom en Joe die lossen het op. Niet is te gek. Geen probleem, is er waar. Tom en Joe zijn altijd voor je klaar. Het is weer tijd voor Tom en Joe's hulptroepen. Waar we iedere keer een luisteraar helpen met een probleem. Vorige week hebben we Joep geholpen, die vond het nogal lastig om met vrouwen te praten. We Hebben ook Mika geholpen, die wilde graag uit huis, maar wist niet zo goed hoe. En we hebben zelfs op Valentijnsdag ervoor gezorgd dat Lisanne eindelijk een nachtje weg kreeg van haar man. Ja, jij legt je probleem uit en wij zorgen dan met alle andere luisteraars voor een op maat gemaakte oplossing. En met z'n allen zijn wij de hulptroepen. Wil je nou ook dat we jouw problemen oplossen? Kan hè? Laat het van achter in de Q Music app. Vandaag gaan we Inge helpen. Inge, goedenavond. Goedenavond. Inge, leg even uit. Wat is jouw probleem? Nou, mijn probleem is eigenlijk dat mijn dochter graag uh, iets te veel uh, uitgaat. Oh, iets te veel. Maar, maar, maar leg even uit. Hoe vaak is dan in jouw ogen iets te veel? Nou, het liefst al beginnen op donderdag. Maar als dat niet lukt, zeker vrijdag. En dan zondagochtend uh, rond half zes weer thuiskomen. Oké, oh, okay. dus uh, zijn ook wel flinke... Uh, ja, precies. Sowieso twee keer per week, soms drie keer per week. En uh, word je er vaak wakker van als ze thuis wordt? Of wat, wat is het probleem? Nou, meer dat ik niet... Ja, dan word ik wakker en dan is ze eigenlijk nog niet thuis. En dan uh, in één keer om half zes een appje van... Uh, ik slaap bij mijn vriendin. Of om zes uur oh. van, hoi, ik ben wel thuis. Oh, oh ja, slaapt je... ze niet eens thuis. Ja, nee. okay. Je wordt niet wakker van haar, maar je ligt er wakker van. Dat is een het ja, idee. Ja, je ligt er wakker van, maar, juist. Inge, Inge, jij bent ook jong <lacht> geweest. Jij hebt af en toe ook een borreltje genomen. Jij hebt toch ook wel eens even lekker de bloemetjes buiten gezet? Oh zeker, maar niet in mijn tijd uh, niet zo als zij dat kan en oh. met zoveel drankjes hoor. Oh, oké. Okay. ze drink je er wel uit als jullie, uh, als jullie tegen elkaar zouden moeten drinken. <laughs> ja, absoluut. Okay. Dus je bent eigenlijk gewoon een beetje ongerust ook, als ik het goed begrijp. Ja, zeker wel, okay. ja. En uh, is het vanavond weer zover? Want ik bedoel, het is nu zaterdagavond. Ja, ze zitten hier al gezellig in te drinken. Oh, oh kijk ja. Oh, kijk, okay. je, je bent erbij dus je kan een beetje toezicht houden, maar ja, straks vertrekken ze natuurlijk massaal. Ja, dan heb je geen idee wat ze aan het doen zijn. Nee, nee. Nou ja, ik weet dat ze in de stad blijven hier. Dus dat zat erg fijn. Oh ja. Oké. Okay. Maar goed. Moet ik ook eerlijk zeggen, Inge, mijn dochter die is uh, twee. Dus dat duurt denk ik nog 16 <laughs> jaar tot ik dit probleem heb. Maar uh, dus, ja, Er zijn vast genoeg mensen die nu luisteren. Ja, ja. ouders met wat oudere kinderen inderdaad. Ja. Die al lekker een borreltje doen. En die weten, ja, hoe hou je ze een beetje in het gareel? Hoe ja. hou je de controle op? Of misschien heb je hier gewoon een mening over... en kan je Inge wat tips geven als je nu zit te luisteren. Je behoort vanaf nu tot de hulptroepen. Meld je in de Q-app en dan gaan we je helpen. Inge, blijf even hangen. Dan gaan we even kijken wat er binnenkomt. Is goed. Maar oh, from nu on het zijn. I'll be honest, there's still a lot for me to learn I'm the product of all the bridges that I've burned Guess growing always hurts I'm tired of my life being tied to my past Crying over time that I'll never get back That it's gonna take a minute But I hope that in the end it all makes sense I'll do all I can to be a better man All I can, all I can I'll do all I can to be a better man Under the surface That's still a broken part of me Oh, I'm still hurting Caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret. Holding on despite all the fights in my head. I'm ready for a new beginning. I don't ever wanna lose myself again. I know my heart is willing. In my mind to understand that it's gonna take a minute Op Q music. Je je pek, het Tom en voor je klaar. We zitten midden in Tom en Jo's hulptroepen. Hier kan je terecht met al je problemen. Vanavond helpt de luisteraar Inge met een probleem. Ja, haar dochter houdt al van een feestje. Uh, het probleem is eigenlijk ja, dat uitgaansgedrag van de dochter. Het is twee keer per week, soms drie keer per week. Soms dan uh, komt ze gewoon niet thuis. De Inge die is daar best wel bezorgd over, toch Inge? Ja, zeker. Af en toe heb je zoiets van, ja, ja, ja. Zo, zo, zo, zo heftig was het bij mij vroeger zelfs niet eens. Uh, sterker nog, uh, jouw dochter is as we speak... aan het indrinken bij jou thuis met, uh, met vriendinnen, ja. neem ik aan. Kijk, nou, dat ja. dit wordt al gezellig. Het is ook zaterdagavond. Dus ook vanavond is het weer bal. Ja, ja. nou, Inge, er komen heel veel goede tips <lacht> binnen. Er komen vooral heel veel reacties binnen. Niet alle tips zijn even goed, maar ik ga zo nog een beetje doornemen. <lacht> Raphael, die stuurt, ja, hallo. Ik ben zelf twintig. Lekker uit laten gaan. Groetjes. Ja, snap je Die breekt zijn eigen Ja, dat klopt. <lacht> ja, zegt. Ja. Ik werk in een discotheek in Hilversum. Ze zijn vanavond vanaf 11 uur van harte welkom. Eerste shotje is van nou, mij. Dus dit is niet de bedoeling. Jongens, jongens, we moeten Inge helpen. Dit zorgt alleen maar voor meer zorgen in het koppie. Lisa, goedenavond. Hi, goedenavond. Lisa, hoe oud ben jij zelf? Hi, ik ben 23. 23, dus jij, jij, jij zit eigenlijk in de fase van de dochter van Inge. Jij bent, jij bent jong, je wil lekker uitgaan, je wilt het leven vieren. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe doe jij dit met, met jouw ouders? Nou, ik heb eigenlijk mijn zoek mijn iPhone met mijn moeder uitgewisseld. En die kijkt ze eigenlijk, nou ja, wanneer het uitkomt. Maar uh, als ja, de locatie afwijst van de plek waar ik uh, ben... dan uh, mag ze er de volgende ochtend ook niet naar vragen. Oh. Want, ja, vroeg, inmiddels gebeurt dat niet meer. Maar dan mocht ze er ook niet naar vragen. Maar dan wist ze wel waar ik was. Ja, even, maar, voor, even um, voor de duidelijkheid. Zoek mijn iPhone. Find My iPhone is eigenlijk een soort van locatiedeler. Dus, dus je ja, ouders klopt. kunnen eigenlijk altijd klopt. zien uh, op hun telefoon... waar jij uithangt op basis van jouw telefoon. En jij hebt dus ja. afgesproken van... joh, als ik een keer ergens anders ben... dan hebben we het de volgende dag daar niet meer over. Want dan was ik gewoon even iets doen wat voor mezelf belangrijk was. Ja, klopt. En zo wist mijn moeder wel waar ik was. Maar ja... Um, ja. Niet met de content achter, zeg maar. Nee, inderdaad. Ja, en dat, is ook, dat wordt ook veel gestuurd, hoor. Er zijn meerdere mensen die dat sturen. Die zeggen ook: Ingmar, ook zoiets. Geef een smart horloge met een GPS-locatie. Ja, ja uh, uh, uh, Lisa, heel erg bedankt dat je het even wilde delen. Inge, hoe sta jij er tegenover? Is dat een idee dat, dat, je, dat je locaties gaat delen met je dochter? Ja. Ja, dat is een heel goed idee. Ik ga het gelijk straks voorleggen. Oh, oh, oh, bij dus. Ja, maar luister, ze is nu met een vriendin in te drinken. Ik weet niet of dat nou een nee, populaire mama bent. Haal als de dus... stemming er een beetje uit. Ik zou het voor vanavond nog even laten. Misschien morgen bij het ontbijt. Mijn kater ontbijtje, zou ik het dus opgooien. Ja, toch? Oké. Okay. Ja, dat nou, vind ik een goed idee. Uh, Inge, ik hoop dat je geholpen bent. Laat ook even weten hoe het de komende zaterdagavond gaat. Of je weer een ja. beetje meer rust in je leven hebt. Ja, ik ben benieuwd. En, en ja, of je. En ook niet midden in de nacht elke keer checken om de vijf minuten. Want dat is ook niet fijn voor je dochter. Nee, ga, beloof ik. Oké, okay, heel okay. goed. Succes ermee. <laughs> Heb je zelf nou nog, u nog u een probleem? Zit je te luisteren? Hè? Je mag altijd appen in de Q Music app. En dan helpen wij je met Tom en Jozef hulptroepen. te roepen. How I slide? my side. I don't. ja Destiny op Q-Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Tom, je hebt uh, voor het eerst jouw kruipruimte gezien. Je woont al uh, vijf jaar in je huis. En jij ja, was daar nog nooit geweest. Je nee. was nog nooit in je kruipruimte geweest. Nee. Heel veel luisteraars, uh, ja, die, die zeiden dat ook. Die hadden ook nog nooit hun kruipruimte gezien. Want zoals ze allemaal zeiden, je hebt daar ook echt niks te zoeken. Het zijn alleen maar spinnen en prut en wat waterleidingen. Zand. Ja, maar dan moet je luisteraar Jan hebben. Jan, die bewaart iets heel bijzonders in zijn kruipruimte. Dit klinkt als het begin van zo'n true crime documentaire op Netflix. Jan gaat het straks zelf uitleggen. Ja, we bellen Jan zo meteen. Hi, nice to meet you too. Baby could... Ook Maal Smit, komt eraan. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht... van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past... Maar hoe betaal ik dat? Nou, leeroverzicht.nl laat ook subsidies en financiële regelingen zien. Alle opleidingen, alle regelingen, één startpunt. leeroverzicht.nl 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect. Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van de nieuwe auto... Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent. Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we sporten allemaal om ons goed te voelen. En er is altijd een club bij jou om de hoek. Join the Feel Good Club. Word nu lid en sport vier weken gratis. Basic Fit. Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus. Walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Brulvoordeel bij Just Lease. Stap nu in een nieuwe Peugeot 208 vanaf 379 euro per maand. Of ga voor de 2008 vanaf 439 euro. Op basis van 60 maanden en 12.000 kilometer per jaar. Kijk snel op justlease.nl Opnieuw je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl Nu bij IWish chance een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je dan kruidvat. Probeer Dagafiet of Rotor met vitamine C ter ondersteuning van je weerstand. Nu, alle Dagafiet en Rotor 1 plus 1 gratis. Kruid was steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.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 Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aqua parken voor tickets 200 euro, please. Zeg hij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf 48 euro op transavia.com. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor 14,92 per maand, zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag, Inktank printers van onder andere HP en Epson... nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.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 She said, oh, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever one. So, here together, then let's play it on repeat. We could dance, we could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our work. We could dance, we could dance all night She took my hand and Off our feet. She said this life, if forever for one song here together, then let's play it on repeat. We can dance, we can dance all night. Cue music. Uh huh, uh huh. Cheer. Uh -huh. Rihanna. Uh -huh, uh huh. Good girl going uh -huh. bad. Clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down to like Dow Jones. When the clouds come, we go. We fellas. we fly hiding weather. And she fives are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, rain man is back. with little miss sunshine. Brianna, where you at? You have my heart, and we'll never be. Star, baby, cause in the dark, you can't see shiny colors. Umbrella op Q Music. Bom en zo. Nou, het lijkt wel een hele enge Netflix docus, een true crime documentaire. Q-Music Jan bewaart iets heel bijzonders in zijn kruipruimte. Ja, het, is, het is zaterdagavond. Je luistert naar Tom en Joe hier op Q. Um, je gaat misschien op stap. Je gaat misschien uh, naar een huisfeestje van iemand of gewoon lekker uit eten. Bij ons gaat het deze zaterdagavond maar over één ding. En dat is de kruipruimte. Ja, Tom, jij hebt voor het eerst jouw kruipruimte gezien. Een heel moment. Al vijf jaar woon jij in je huis, maar je bent nog nooit in je kruipruimte geweest. Dat is heel spannend. Deze week. Nee, het is ook niet heel spannend. En dat zeiden ook heel veel luisteraars die er nog uh, waren geweest. Want die zeiden ook ja. Je hebt er niets te zoeken. Spinnen, zand, prut, waterleidingen. That's it. Nou, dan heb je juist uh, dan heb je je luisteraar Jan. Die bewaart er iets heel bijzonders. Jan, goeie avond. Goeie avond. Jan, jij wilt ons praten over de kruipruimte. Een beetje denigerend eigenlijk. En je denkt bij jezelf, ho eens even, de kruipruimte kan hartstikke nuttig zijn. Ja, zeker. Wij gebruiken hem als opslag. Je gebruikt hem als opslag? Ja, zeker. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. De kruipruimte is toch gewoon zand? Vaak nat, ja, wellicht op. droog. Maar wat, wat ga je er opslaan dan? Uh, de kerstspullen liggen erin opslagen. De, kerst, de kerstspullen? <laughs> kerstspullen? Oké. Okay. Ja. Heb je dan ja, dozen ja. of.? Nee, uh, ja, er zit in die plastic opslagbakken en dan zit er een zeiltje neergelegd over het zand. Het is gewoon droog onder. En daar zitten de dozen en de kaartenbakken in. En de boom eronder, rond en dan schilt jou naar de zon. Ik vind het wel slim. Zeiltje neerleggen, ja. dan heb je ja. een glaas van het zand. En dan kan je er gewoon, dan kan je er gewoon spullen ja. in leggen. Oké. Okay. Ja. En hoe, over hoeveel dozen hebben we het dan? Uh, een stuk of vijf, zes. Nou, dat vind ik en dan, en dan de van de boom. Ja, maar, dus, de ja. boom, wacht, sorry. De boom ligt ook in de kruipruimte, je kerstboom. We hebben een kunstboom, ja zeker. <lacht> maar, maar in hoeveel delen gaat die? Want zo'n kruipruimte is heel klein. Dat is vaak een halve meter bij een halve meter. Dat moet je dan helemaal puzzelend erin doen. Nou, bij ons is die echt wel groot. Het is gewoon een centimeter of zeventje, diep. Dat is over de breedte van het huis en de lengte van het huis. Ja, dus okay. je heb ruimte zat. Je hebt ruimte zat, ja. Ah, dit ja. is wel ideaal. Ja, dit is, dit is gewoon het plan. Gebruik je kruipruimte als opslag voor de kerstballen. Hij schat zoveel geschouwen naar boven die, die trappen allemaal op. Maar Jan, dit is natuurlijk wel. Kijk, in principe alles wat je er op zolder legt, kan je dan ook in je kruipruimte leggen. Ik bedoel, de, ja. de, de gourmetschaal, ja. uh, fonduepan, ja, ja. airfryer... Het kan eigenlijk allemaal in de kruipruimte. Ja, dat zou ik net niet doen ik, met die, die spinnen zo Ah, Oké, okay. oh, maar, nee. okay, maar heb je wel eens verwogen... van ik kan eigenlijk nog veel meer in mijn kruipruimte leggen? Ja, natuurlijk. Je kunt er anders in, maar wij we hebben wel in onze kerstspel erin liggen. Ja, oké. Okay. Je bent wel ja. standvastig over de kerstspullen. Nee, eigenlijk is het ja, alleen nee, de kerst... er niet in. Nee, oké. Okay. Nee, okay. nee, Maar ik dacht, ja, misschien als het hek van de dam is, dat je dat er je zeker steeds meer nee, Tom, spullen... Nee, Deze brainstorm is gestopt. <laughs> Jan doet de kerstspullen erin. Dan moet je gewoon even je mond houden. Okay. Dat is het. Sorry, Jan. Nou, Jan, dankjewel nee, nee. voor deze tip. Iedereen die uh, ieder jaar toch weer denkt, god, die kerstboom, waar moet ik hem laten? En weer helemaal naar boven sjouwen. Hij kan gewoon in de kruipruimte. Ja, zeker. Okay. Dankjewel, Jan. En hey, gedaan. Fijne uitzending. I had a bad habit Of missing love Is Q-Music Miles Smith? En dit is nieuw. Ja, Keigo en Khalid zijn samen de studio ingedoken om misschien wel het anthem voor de lente te maken. Dit is Save My Love. And I gave you my trust while well, I never got yours I held on for too long just to hold Said I couldn't let go just to go I was fighting for love in the long run But tonight I'm breaking the chain I said, good luck, I wish you well I'm saving my love for somebody else I feel what I never felt. I my love for somebody else. I didn't want to run away, but now there ain't no other way. So good Lord, I wish you will. I say my love for somebody else. When it's said and done. I hope my love? Are you I love? you my love? you Zo is goed om even te vermelden dat je nou Q Music luistert. Ik wil het even over Joshua hebben van Chef Special Joe. Wat, wat wil je over hem zeggen? Nou, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt bij hem, maar hij heeft dus zo'n tattoo van... Uh, ja, hoe heet dat? Uh, ja, zo'n mes en vork. Nou, hoe heet dat? Couvert. Couvert? Je zegt een woord dat ik nog nooit gehoord heb. En weet je, je, weet, je weet ook bedoeld. Ja, gewoon bestek. Ja, nou, omdat die. Je chef special zitten. Ja, dat is een logo. Ja, dat ja. dacht ik. Nou, is dat niet iets voor jou? Je bent natuurlijk ook, je hebt ook, ook tattoes. Ja. Even hard voor die zaak. Ik bedoel, we zitten hier bij Q Music. Moet, maar eh, geen mes en vork. Maar wat, wat zou dan. Moet ik het logo van Q gaan uh, tatoeëren? Een Q? Nou, ja, wat, wat zit je maar nu voor het blok? Want... Of gewoon een radio of iets. Ik heb, dat niet leuk? Al, ik heb alleen maar tatoeages waar een ontzettend goed idee achter zit. Jij hebt allemaal tatoeages op je dat is arm. Niet waar, dat is niet nee, waar. Laat me nou even uitpraten die totaal willekeurig zijn. Meneer heeft één dag als hobby pizza bakken, gemaakt, uh, pizza bakken gehad. Meneer heeft een pizzapunt op zijn arm laten tatoeëren. Jij, jij, jij hebt willekeurig een sterrenbeeld op je arm laten tatoeëren. Jij, jij, jij doet maar. Ik maak nog steeds pizza's overigens. En dat is niet helemaal waar. Want jij hebt een keer op Siget door een of andere doorgesnoven gekken een uh, tatoe laten zetten. En Je ziet, je ziet dat hij niet goed is gezet. Nou, en? Nee, dus om aan ja, te ik... zeggen. Ja, we kunnen het ook allebei doen. Gaan we allebei een Q op ons arm laten tatoeëren? Nee, doe maar. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik nu. heb het niet over de Q. Ik heb het niet over de Q. Wat wil je dan laten tatoeëren? Ah, gewoon matching. Ik, ik vind het wel creatief bedacht van Joshua. Wil jij matching tattoos? Vind je dat leuk? Met elkaar? Ja, mogen de luisteraars mogen we ook mee doen. Gaan we gewoon één tattoo, gaan we die allemaal laten tatoeëren? Dit gaat op de brainstorm. Hier gaan we het morgen <laughs> oh over hebben. Oh god, ik ben benieuwd. Nou ja, Special hier voor je nu. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? Zaterdagavond, en dat wordt traditioneel gezien altijd afgetrapt hier door Chris Cross Amsterdam. En uh, ik heb even aan Yuki al gevraagd. Laat even een stukje horen van wat je hebt zometeen. Oh, leuk, wat gaan ze doen? Ja, natuurlijk, een uur lang alles in de mix. Onder andere. Nio met Closer in de mix, komt hij? Is goed, hè? Al oh, lekker. Dansentje zaterdagavond in met de mannen van Chris Cross zometeen. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. En vol voordeel. Aldi Amazon presenteert Sam en zijn lag day. Sam had al drie jaar niet meer gesquat. Als hij moest kiezen tussen de trap en de roltrap, dan nam hij de lift. Zijn beenspieren waren al een tijdje met vakantie... Maar toen shopte Sam op Amazon en kocht hij olympische gewichten... proteïnepoeder en een krachtige massagegun. Nu heeft Sam dijen om u tegen te zeggen. En een kast vol super skinny jeans. Yes, Sam. Ga voor leg day. Shop op amazon.nl. Ook lekker voordelig? Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood, korenbrood. Slechts 1,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes. Vier stuks voor met 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net... En van voor 4.0. Aldi. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Pap, mogen allemaal vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. novamora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Laatste dag, 30% korting op alle thuisstudies. Administratie is frustratie. Ontdekken hoe het ook kan met ons innovatieve HR- salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota Search Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 km.